Ik ben je neus niet gewend, hè? Hij piept er lekker van hier. Maar... Ja, ik weet niet hoe ver ik van die muur afzet. Hij ja. vindt het ontzettend leuk om te zien hoe jij aan het uitrijden bent. Dit... Maar ik vind dat je het goed doet. Zal ik het dan even zeggen? Want anders zegt toch niemand nou, het. Ja, dat het het niet, als ze maar thuis komen. <laughs> ja. De D, hoppa, oké, okay, daar gaan kijk. we. Kijk. Zo. Dit is Erik. Erik dankbaar. We zijn, vertrokken. we zijn vertrokken. En dit is Judith. En nu? Nu moeten we rechtdoor. Recht oh, ja. oké, kijk, hij is hier op het klinkt misschien vrolijk, maar de sfeer is enigszins gespannen. Vooral voor Erik staat er namelijk iets op het spel. Daar ga je richting de bos. Ja. Ze draaien de ring van Utrecht op in een zilveren Jaguar. Judith zit op de passagiersstoel, Erik achter het stuur. Hij heeft kort grijs haar, vriendelijke ogen... en hij draagt een donkerblauwe Colbert... met iets te brede schouders voor zijn postuur. Vandaag is Erik Judith's privéchauffeur. Voor één dag... Dat doet hij niet voor het geld. Sterker nog, hij verdient er helemaal niks aan. En ook niet voor de lol. Hij is vooral doodsbang om brokken te maken. Nee, er is eigenlijk maar één reden waarom hij het doet. Judith's netwerk. Ik heb vorig twee weken geleden mijn dochter uitgezwaard. Dus die is op zichzelf gaan wonen. Dus wij zijn nu kinderloos. Dat je denkt van, nou, dan kan het onbezorgde leven beginnen. Maar helaas, er hangen nu donkere wolken boven dat plan. Omdat je dus gewoon werkzoekende bent. Erik is al bijna een jaar fulltime op zoek naar werk. En dus schrijft hij nu elke kans aan om in contact te komen met potentiële werkgevers. Ook al moet hij daarvoor chauffeur spelen voor Judith Kuipers... directeur van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant... die op dit moment niet eens een vacature heeft voor iemand met zijn profiel. Je zou het kunnen zien als een wanhoopsdaad. Maar Erik doet dat niet. Hij bekijkt het positief. En Dit is wat persoonlijker. Mensen zien gewoon dat je energie hebt... Mensen daar hoop ik uit te stralen. <laughs> Erik is 57 jaar oud. Hij is ervan overtuigd dat dat de reden is dat hij nergens wordt aangenomen. Mijn record staat op iets van, van 20 minuten. Dat ik een sollicitatie wegstuur... dan heb ik het idee dat er een juffrouw zit of een meneer die kijkt van... oh, geboren in 1962, oh prima, die kan meteen, volgens, die kan meteen afgeschreven worden. Dus dat ik een mailtje stuur om 10 om uur... en om tien voor half elf heb ik de nee al binnen... En hoe, hoe wordt die nee geformuleerd dan? Ja, ik pas niet in het profiel. Dat is wel een beetje de, de gemiddelde standaard. Ben je ook een keer uitgenodigd? Nee, ik ben nog nooit uitgenodigd. Dus uh, dat, dat, ja, dat frustreert dan wel. Judith Kuipers, de directeur die Erik vandaag rondrijdt, is 47 jaar. Ze neemt regelmatig mensen aan, soms ook 50-plussers. Maar ergens trekt ze een grens. Ik, ik snap het als het boven de 63 begint te komen. Want? Nou, dan denk ik, hoe kan iemand zich nog opladen om te doen wat nodig is? Daar zou voor mij wel een zorgpunt zitten, zeg maar. Goed, nou, wel. We zijn weer aan de helm op. Nou, dankjewel. We ik zal niet dag, over al. mijn tas gaan struiken. Dus, uh... Dankjewel. Het idee om directeuren en beleidsmakers rond te laten rijden door werkzoekende 50-plussers... is bedacht door een Brabantse organisatie, genaamd De Mens Werkt. Onder het motto Driven to Work sturen ze mensen als Erik de weg op... in de hoop ze een stap verder te helpen. Elke rit wordt gefilmd en op YouTube gezet. Inmiddels staan al 34 ritten online. En waarschijnlijk zullen er nog wel een aantal volgen. Want Eriks verhaal is geen uitzondering. En dat is vreemd, want het gaat goed met de Nederlandse economie. Erg goed. Eigenlijk is er maar één probleem. Tekort aan personeel. En dat speelt in het hele land. Het speelt ook in steeds meer sectoren. Bij basisschoolleerkrachten is het tekort groot. En in de bouw, daar zijn op heel veel plaatsen ook tekorten. De regio Amsterdam spant daar de kroon. Nu de economische crisis niet meer dan een vage herinnering is... liggen de banen voor het oprapen. Voor bijna iedereen. Behalve voor 50-plussers. Maar als er nu een ouder persoon boven de 50 werkloos is en die wil hier graag werken? Nee, nee risico is veel te groot. Dit komt uit een NOS-reportage van een paar jaar geleden. Nou, je ziet wat ik aan het doen ben. Dit noemen wij spiegelen en, dat, en mijn winkels moeten strak gespiegeld staan, vinden wij. En daar hebben we handjes voor nodig. En de ouderen zijn gewoon te kostbaar voor dit werk. Helaas. We worden met z'n allen steeds ouder. En dat betekent dat we alleen nog maar langer zullen moeten doorwerken. En toch lijken 50-plussers al te worden gezien als beginnende bejaarden die plaats mogen nemen achter de Geraniums. Als je als 50-plusser erachter komt dat je je werk kwijt bent, dan kom je er niet heel erg lang daarna achter dat het niet zo simpel is om weer aan het bak te komen. En, en dat is ondanks het feit dat ongeveer de helft van de beroepsbevolking dit jaar een 50-plusser is. Dit is Erik. Inderdaad, nog een Erik. Erik Lamboy, ik ben een van de oprichters van. Stichting Werken voor Elkaar faciliteert 50-plussers om elkaar naar werk te helpen en alles wat daarvoor nodig is. Volgens Erik Lamboy is er geen twijfel mogelijk dat 50-plussers gediscrimineerd worden. Het gevleugelde woord liever een vacature dan een 50 plusser dat, mag je natuurlijk, dat mogen werkgevers niet hardop zeggen, maar het is niet uit de duim gezogen, zo'n uitspraak. Wat, wat betekent dat? Liever een vacature dan een 50 plusser betekent nou, uh, ik laat liever die vacature een tijdje openstaan dan dat ik een 50-plussen aanneem. En als ik dan alle 50-plussen aanneem, doe ik het liever op een tijdelijk contract. Want eigenlijk blijf ik hopen dat ik zo'n leuke jonge dertiger... Uh, nog weet te strikken. Ja, je wijst uh, nu naar mij. Ja, ja, precies. <laughs> uh, en dat heeft iets te maken met voordelen over 50-plussers. Dat ze niet flexibel zijn, niet met de tijd meegaan, gauw ziek worden. Uh, en het heeft misschien ook in zekere mate te maken met... dat 50-plussers helemaal niet meer gewend zijn om uh, naar werk te zoeken. Ook deze Erik heeft ervaring met op latere leeftijd werkloos worden. Hij had jarenlang een eigen bedrijf dat in 2015 failliet ging. En van de ene op de andere dag zat hij thuis zonder werk. Een lichte paniek maakte zich van mijn meester. Ik dacht, nou, ik kan eigenlijk niks. Uh, moet ik hem niet de vak gaan leren of zo? Uh, en een van de dingen die je nodig hebt als... Uh, als je werkwijt bent, en speciaal als je 50 plusser bent, is uh, dat je gaat netwerken. Dat zegt iedereen altijd. Je we moet gaan netwerken. Want uh, gewoon solliciteren, dat heeft helemaal geen zin. Uh, via de voordeur, zou ik maar zeggen. Ik dacht: netwerken, waar gaat het over? Dat gaat over met mensen verbinding maken. Uh, maar ja, dan zit je daar in je eentje thuis. Ach, dus, je je, achter je laptop, een beetje lastig om verbinding te maken. Dus ja, LinkedIn, social media, maar dat, dat is niet het soort netwerken wat je verder brengt. En dus bedacht Erik een plan ik dacht, als we nou eens organiseren, gewoon met elkaar... dat we eens in de maand 100 mensen bij elkaar brengen. Dan heb je tenminste wat te netwerken. Zo ontstond het Netwerk Café. Ik schrijf me gelijk in voor de volgende editie in Utrecht. En in de tussentijd spreek ik meer werkzoekende vijftigers. Zoals Geurt uit Ermelo. Geurt van der Gelind. Ik ben 56 jaar. Getrouwd, al 34 jaar. Samen drie zonen. Geurts jongste zoon is 19 en woont nog thuis. Hij heeft HAVO gedaan en probeert nu te bedenken... wat hij wil doen met zijn leven. We zitten in die zin in min of meer dezelfde situatie. Alleen hij heeft werk, hij is postbode. We maken er wel eens geintjes over. Jij solliciteert één keer en je wordt aangenomen. En ik 25 keer en ik niet. En dat is niet eens een geintje? Nee, dat is ongeveer hoe het is. Geurt heeft nog wel een klein baantje... bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat is erg leuk. Maar het is vier uur en ja, daar kan de kachel moeizaam van roken. Dus ja, ik ben hard op zoek naar ander werk. Ik ben sinds 30 juni 2018 werkloos. En daarvoor ligt een daar redelijk lange geschiedenis van ja, altijd werk hebben. Ik vraag Geurt om zijn carrière even voor me samen te vatten. En het is een vrij imposante opzomming. Anderhalf jaar bij de Belastingdienst gewerkt, psychiatrisch verpleegkundige geworden. Dertien jaar gewerkt. Op een afdeling voor verslaving. Gaan werken voor het Trimmels Instituut gepromoveerd. Dat was ik 51. De halve wereld over gereisd. Spanje, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Afrika Egypte en Zuid-Afrika, Seoul, China. Mijn buurman zei altijd als ik dan weer op reis ging: Oh, ga je weer op vakantie? Ga je weer op vakantie. Vakantie. Vakantie. Als ik dit zo hoor, dan denk ik: dit leest als een handboek voor. Succes. Ik kan me wel voorstellen dat je niet het scenario waar je nu in zit zou voorspeld hebben. Nee, toen die periode begon dacht ik van nou dat gaat mij wel lukken in een half jaar om iets te vinden. Maar we zijn inmiddels de acht maanden voorbij. Dat betekent dat er een derde van die periode om is. Over iets meer dan een jaar vervalt zijn WW-uitkering. En omdat zijn vrouw, ondanks haar bescheiden salaris, net te veel verdient... komt Geurt straks niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Dat betekent uh, concreet dat wij, als die situatie zich voordoet... de hypotheek van het huis waar we nu wonen, dat we die niet op kunnen brengen. En dus hebben we een paar maanden geleden besloten het huis te koop te zetten. Dus sinds een paar weken staat er hier nu een bordje in de tuin. En dat heeft rechtstreeks ermee te maken dat het tot nu toe niet gelukt is om een baan te vinden. En er is nog iets. Ik heb uh, heel veel plezier aan een volkstuin, een moestuin. Maar die heb ik opgezegd. Dat is, dat is een gek besluit. Maar ik wil niet in de situatie komen dat ik straks en een andere baan en een huis verkopen... met veel heen en weer rijden en naartoe. En een moestuin die uh, loopt te versloren. Het enige wat Geurt op dit moment kan doen is verder zoeken. Ik zit nu volgens mij op 26 brieven de deur uit. Acht keer mocht hij op gesprek komen. Ik heb een aantal keren gehoord, je was een hele goede tweede. Dus dat geeft wel hoop. Maar uiteindelijk heb ik nog steeds geen werk. Ja, dat is wonderlijk. Als ik me meld bij de balie van het Utrechtse Netwerkcafé... bespeur ik de nodige vragende blikken om me heen. Met mijn 31 lentes ben ik veruit de jongste deelnemer. En daar ben ik me plotseling heel erg van bewust. Als ik uitleg dat ik van de radio ben... veranderen de vragende blikken in boze blikken. Maar ik heb mijn microfoon thuisgelaten, zeg ik. En ze lijken gerustgesteld. Even later zitten we met z'n allen in een zaaltje. Een honderdtal werkloze 50-plussers En ik. Tijdens een presentatie met tips voor een beter cv... leer ik dat werkgevers gemiddeld 6 seconden naar een cv kijken. Er is een keynote speech van een 23-jarige jonge dame... die vertelt hoe je via LinkedIn berichten kunt plaatsen... waar meer dan 100.000 mensen naar kijken. Hoe dat je uiteindelijk een baan oplevert, vertelt ze er helaas niet bij. En dan komen de verhalen. Verhalen over waar mensen in hun zoektocht naar werk zoal tegenaan lopen... De klassiekers komen langs, zoals dat ze te veel ervaring hebben, te weinig ervaring of geen ervaring in de sector. Maar er worden ook verhalen gedeeld die ik nog niet eerder heb gehoord. Mensen die gedwongen zzp'er worden en vervolgens, om een van de deelnemers te citeren, alleen nog maar kleine kutklusjes krijgen. De hele zaal knikt driftig mee als iemand vertelt hoe vaak ze überhaupt geen reactie krijgen op hun sollicitatie. En dan leer ik de beruchte vacatures in: We zoeken iemand voor ons juniornetwerk. De perfecte manier voor elke werkgever om zich ongestraft te kunnen bezondigen aan leeftijdsdiscriminatie. Er valt niet veel te lachen, met de uitzondering van één komische noot. Het moment dat een wat oudere man plotseling de zaal verlaat met de uitleg dat hij niet te laat wil zijn voor het afzwemmen van zijn kleinzoon. Zullen we even... Hoe laat is het nu? Het is nu 8 uur 41. Waar zijn we? We zijn in mijn woonhuis in Eindhoven. Of ons woonhuis. Het is maandagochtend en ik ben op zoek bij Erik Dankbaar. De man van de Jaguar. Ik sprak je aan de telefoon en toen zei je... Uh, nou, dan uh, zal ik je uitnodigen en dan kun je eens meemaken hoe het is... om werkzoekende te zijn. Ja, dat gaan we vandaag beleven. Voor Erik betekent werkloos zijn zeker niet dat hij uitslaapt. Zo, het was 6 uur 27 en ik werd wakker. Dit is, is een foto van de wekker. Hij is een fanatiek amateurfotograaf. Dus hij heeft voor mij in een aantal foto's zijn ochtendroutine in kaart gebracht. Ik zet dan altijd de radio aan voordat ik naar de toets ga. Ik drink drie kwart liter water... Om mijn diabetes onder controle te houden, kijk ik altijd even uit de raam. Het zonnetje begint op te komen. Ik denk, ah, dat kan wel eens een mooie dag worden. De tanden worden gepoetst. De douche gaat aan. Heb ik me gewogen? Ik vulde altijd in een Excel sheet in. Ga ik mijn hond even uitlaten. Terugkomen, ga ik aan mijn boterhammetje beginnen. dan is de dag begonnen om zes minuten over acht. En het is nu? 8 uur 48. Dus ik nodig jou dadelijk uit om mee te gaan naar boven, naar mijn werkkamer. En cool. ga ik gewoon mijn dagelijkse werkzaamheden doen. Perfect. Erik is in de jaren zeventig opgeleid als lithograaf. Hij leerde photoshoppen zonder computer en werkte jarenlang in die sector. Tot zijn vak in de jaren negentig uitstierf. En hij als projectmanager aan de slag ging in de reclamesector. In februari 2018 hoorde hij dat hij wegens een reorganisatie werkloos zou worden. Niet lang daarna begon hij met solliciteren. En toen kwamen de afwijzingen. Even kijken. Uh, ik open er gewoon één. September 2018, dank voor uw reactie en belangstelling. De vacature is al vervuld. Dank je wel voor je cv. Excuses dat we niet hebben gereageerd. We hebben momenteel meerdere gesprekken met andere kandidaten lopen. Deze hebben gekozen om de selectieprocedure niet met je voor te zetten. De reden hiervoor is, en daar komt hij weer, dat andere kandidaten beter in het profiel passen. We wensen je uiteraard veel succes met het vinden van een mooie baan. Nou, en zo gaat het rijtje nog wel even door. En wat frustreert jou het meeste hier Het kansloze. Je hebt het gevoel gewoon, je bent te oud. Mensen hebben een bepaald beeld van een oudere werknemer. Wat in mijn optiek helemaal niet klopt. Ik denk, als ik bij een bedrijf ga werken... dan zou ik nog tien jaar gewoon volledig mee kunnen draaien... met alle ervaring die ik heb. En dan, dan denk ik, ja, jammer. En dan denk ik, <laughs> Geurt kent het gevoel. Hij herinnert zich die ene keer dat hij doorbrak tot de laatste ronde... Toen was ik de enige kandidaat die overbleef en toen ben ik toch afgewezen. En dat had onder andere met mijn leeftijd te maken. En dat werd ook dat zeiden ze? Ja, ja. En ik weet wel dat ik daar wat van mag zeggen en dat ik ze bij wijze van spreken aan kan klagen. En... Maar dat heeft geen zin. Je trekt als werkzoekende toch aan het kortste eind. Ik vraag Geurt of hij inmiddels niet overweegt om tegenover potentiële werkgevers zijn leeftijd gewoon maar te verzwijgen. Een werkgever komt daar toch achter en die heeft maar het accepteren dat ik 56 ben. Dat is voor onzin om dat te verzwijgen. Ik vraag hem dat niet voor niks. Ik heb namelijk een aantal mensen ontmoet met een cv zonder geboortedatum. Weglaten, niet noemen. Zo ook Germaine uit Amsterdam. Ik had er ook een fotootje bij nou, dan kan je ook wel zien dat ik de jongste niet ben. Mijn naam is Germaine Prinsen, ik ben 58 Bijna 59. Dat zeg ik eigenlijk nooit bij, maar goed, dat doe ik nu wel. Germaine werkte jarenlang fulltime in de gemeentepolitiek. En toen ineens niet meer. Ja, Door omstandigheden, een coalitiebreuk uh, op een dossier waar ik zelf ook mee te maken had. Is de partij uit de coalitie gestapt en ben ik zelf ook opgestapt. Dat gaat nogal uh, plomp. Midden in de nacht naar huis gaan en denken... Uh, Jezus, ik heb geen werk meer. Dus ik zat op maandag uh, op mijn uh, oranje bank... Uh, Waar ik normaal morgens mijn overleg met ambtenaren had. Dan zit je op maandag te bedenken dat je secretarissen niet meer gedachten kan zeggen. Die eerste periode was zo pijnlijk. Dat komt niet in één keer binnen. Van het ene op het andere moment er totaal niet meer toe doen. Er niets meer over te zeggen hebben. Niet weten hoe je verder moet. Dat is ongelooflijk. Twee dingen waren Germijnen vooral zorgen in haar zoektocht naar een nieuwe baan. Aan de ene kant haar opleiding. Ik heb alleen MAVO. Ik uh, heb mezelf verder alles aangeleerd. Dat is vrij ernstig als je zo oud bent als ik, dat dat nog steeds parten speelt. En aan de andere kant haar leeftijd. En dan met name hoe haar omgeving daarmee omgaat. Maar en je bent al 58, hoe kom je dan nog aan werk? Niemand wil je meer hebben. Als iedereen dat de hele dag tegen elkaar gaat zeggen... Zeggen mensen echt, niemand dat's... wil je meer hebben... Nou, nou niet, niet, niet, niet als mij persoonlijk. Maar hoe kom je nog aan een baan op jouw leeftijd? Dit is, zo, dit is eigenlijk de beste. Dit is de zin. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ik denk ja, lekker dan. Ik ga dat heel erg tegen me zeggen. Wat je heel veel ziet, is dat mensen in, in het eerste contact met ons... in de derde zin zeggen ze... ja, ik heb uh, geluisterd naar alle vrienden en kennissen. Ja, en uh, met mijn leeftijd, zegt iedereen... Uh, met mijn leeftijd gaat het nooit meer lukken. Alexander Steeg is directeur van De Mens Werkt... gespecialiseerd in 50-plus loopbaancoaching. Hij is de bedenker van het Driven to Work-programma... waar Erik dankbaar aan meedeed. En hij is ervan overtuigd dat het probleem van de werkloze 50-plusser... kan worden opgelost... Met marketing. Mijn hele organisatie is gestoeld op de Blue Ocean Strategy. Uh, dus de marketingstrategie die je leert als bedrijf je anders te profiteren ten opzichte van je concurrentie. Dus wij hebben die Blue Ocean hebben wij vertaald naar een zo'n drietrapse raket. Waarbij we aan de ene kant natuurlijk personal branding centraal stellen. Personal branding. Ja, ik, heb, ik zit om het Engelse woorden, maar dat moet je maar weten. Dat is eigenlijk wat elk bureau doet hoor, overigens. Dus het klinkt heel interessant, personal branding. Maar eigenlijk vertelt en helpt elk bureau ja, ook dat van ons... met wie ben je, wat kan je, wat wil je... en, en, en verwoord dat nou eens in een cv en in een LinkedIn-profiel. Het tweede is dat wij heel erg focussen op storytelling. Uh, Fantastisch, ja, ja, ik weet wat je gaat zeggen. Wij rekken dat op naar allerlei persoonlijke kwaliteiten. Omdat we denken dat mensen zich niet moeten voorstellen als functionaris... maar als mens... Als collega. En de derde is dat we een broertje dood hebben aan het woord netwerken. Dus wij praten liever over, en daar komt die exposure, hè, de zichtbaarheid, ja, waarbij we dus eigenlijk veel meer willen benadrukken dat als iemand een opdracht of een vraag heeft en jij zou het antwoord zijn, hoe weet die persoon jou dan te vinden? Wat heeft het met de oceaan te maken, die hele Blue ocean Strategy? Nou, dat is op zich wel grappig, hè? want heel vaak wordt er gesproken... in een krappe arbeidsmarkt over een vijver waar je in moet vissen. En als je dan komt met een ander perspectief, namelijk een oceaan aan mogelijkheden... ik kijk eigenlijk naar die 50-plus-arbeidsmarkt als zeer kansrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo iemand die keer op keer wordt afgewezen... telkens opnieuw weer de moed moet opbrengen... dat hij op een gegeven moment denkt, ja, fuck it, ze willen mij gewoon niet... Nee, nee ik, ik, ja, ik snap dat je het zo stelt, maar je moet verwachtingen goed managen. Dat manager van verwachtingen is voor de meeste werkzoekende 50-plussers geen overbodige luxe. Vooral als ze jarenlang op dezelfde plek hebben gewerkt. En Wat je dan ziet is dat ze zich nauwelijks kunnen voorstellen... dat het bij een ander bedrijf echt totaal anders aan toe gaat. Ik heb op een gegeven moment, het was het zo hardnekkig... toen heb ik een, een flip-over gebakt en toen heb ik daar twee bollen op getekend... In de ene bol had ik de bedrijfsnaam geschreven waar ik toen was. Nee? En in de andere bol had ik geschreven de aarde. <laughs> Om het duidelijk te maken van ze moesten echt nog even landen, teruglanden op de aarde. Eenmaal geland krijgen ze vervolgens te maken met de 50 plus arbeidsmarkt. Die echt pikkelhard is. Meer dan 60% van de mensen krijgen geen antwoord op hun sollicitatie. Nou, dat is... Überhaupt niks? Nee, niks. Nee, als je ze dan niet voorbereidt op tegenslagen, dan wordt het gewoon helemaal geen leuke weg. Terwijl eigenlijk het vinden van nieuw werk hartstikke leuk zou moeten zijn. Dat dus zou gewoon één groot avontuur moeten zijn eigenlijk. Hè? Met als toetje, als eigen resultaat, iets wat je echt zelf wil. Maar als je natuurlijk een baan. Ja, maar ook de, de, de leuke baan, de passende baan. Hè? De, de baan waar je trots op bent, waar je energie van krijgt. En dat, dat moet het toetje zijn. Bij Erik dankbaar thuis is er nog geen enkel uitzicht op dat toetje. Even tussendoor, uh, hoe laat is het? Even een timecheck. Oh, het is tien uur. Het is tien uur. Erik is op zijn werkkamer zijn werkmap aan het bijwerken. Dus dat moet ik me aanmelden, maar volgens mij heb ik dat al gedaan. Waar hij voor het UWV alle inspanningen moet bijhouden die hem in de buurt brengen van een baan. Hij is verplicht minstens vier sollicitatieactiviteiten per maand in te voeren. Dat kan een sollicitatie zijn, maar ook een zinvol gesprek. En vandaag voert hij mij in. Dus ik ben jouw netwerkgesprek. Vandaag ben jij mij net, want jij, hebt, jij zorgt voor een groot, groot bereik. Okay. Dat ik werkzoekend ben. <laughs> dus ik mag dat opgeven als een activiteit. Erik brengt veel tijd door in zijn werkkamer. Maar hij houdt zich met meer bezig dan alleen maar werk zoeken. Ik heb nog allerlei andere hobby's, waar ik nu ook eigenlijk gewoon heel veel tijd voor heb. Ik fotografeer graag, deel dat via Flekker. Ik eh, maak fotopresentaties die ik deel via YouTube. En dat is iets waar jongere mensen wel van opkijken. U? Een YouTube-kanaal? Zien die jou dan als een bejaarde? Aan, aan hun reactie te zien? Huh? Opa, een YouTube-kanaal? Nee, ik denk het wel, dat die mij wel zo zien, ja. Van hun standpunt uitgezien, oudere mensen, die kunnen dat niet. Die doen dat niet. Die moeten een bier drinken, en wijn drinken, s'avonds. En met een been op de bank zetten en de wereld eruit doorkijken, denk ik. Ik weet het niet. Je bent 57? Ja, ik ben ook nog geen opa. En ik voel me ook absoluut niet zo. Charmaine vond een paar jaar geleden een nieuwe baan... bij een wijkcentrum in de Amsterdamse Pijp. Ze werd aangenomen voor 24 uur per week. Ik kan mijn lasten ervan betalen en ik kan ervan eten en drinken... maar het is niet het niveau waarop ik had gehoopt te zitten op mijn leeftijd. Daar word ik wel een beetje verdrietig van... Zij heeft weliswaar een vast contract. Maar zowel het wijkcentrum als Charmaine zijn afhankelijk van subsidies. Dus dat is stressvol. Onderhandelingen met de subsidiegever of ons financieel willen ondersteunen. Omdat anders de stekker eruit moet. Nou, daar zitten we middenin. En mijn eigen baan hangt ook aan een zijden draadje. Die stress, is dat iets waar je dagelijks mee bezig bent? merk je in het fysiek. Ik ben er elke dag mee bezig. Ik vind het heel erg om toe te geven, maar ik ben er elke dag mee bezig. Ik ben altijd maar bezig, hoe overleef ik? Hoe overleef ik mijn eigen huis? Uh, bij wie zou ik kunnen inwonen, als het fout gaat? Uh, oh, jezus, zou ik maar 58, dan ben je met mijn me 58 hem moeten inwonen? Kan ik nog in een woongroep wonen? Zou ik erin kunnen? Hoe kom je daar dan nog in? Jezus, zouden mensen wel katten willen? Oh, jee, en de rook ook nog? Nou ja, misschien ga ik dan eerder dood, maar kost ook nog een hoop geld. Het is één grote pieker. Geurt heeft goed nieuws. Hij is uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En dit keer heeft hij zichzelf laten adviseren door een loopbaanadviseur. Die wees hem op zijn neiging om op inhoudelijke vragen nogal lange, kurkdroge antwoorden te geven. Zodat ik lang aan het woord ben en de vragensteller op een gegeven moment de draad kwijtraakt. En wat zij aangaf was, misschien moet je meer doen zoals Trump doet... Oké, okay, dit vind ik fascinerend. Ja, maar goed, het is voor mij wel heel... een paar einddoelen formuleren en een paar one-liners... en die in elk geval aan het begin en erin knallen... en je minder druk maken om de argumentatie daarbij. Ik moet denken aan de tips van Alexander Steeg, de 50-plus arbeidsbemiddelaar... die ervan overtuigd is dat solliciteren vandaag de dag... vooral draait om keiharde marketing... Als ik zeg het woord marketing, dan vinden heel veel mensen dat lastig. Vinden dat het een vervelend woord, omdat het namelijk klinkt als reclame, als goedkoop, als snel. Ik moet mezelf verkopen. Maar aan de andere kant, als jij een baan zoekt, dan ben jij als werkzoekende een product voor de arbeidsmarkt. Als ik dat zo koud verwoord, ja, je bent een product, dan moet dat product voldoen aan allerlei eisen. Onder andere de verpakking. Ne? Onder andere de prijs. Onder andere de locatie. Dus dat betekent, je zult dus uh, een aantal dingen moeten doen... in jouw manier van jezelf laten zien... waardoor de ander jou aantrekkelijk vindt ne? voor die arbeidsmarkt. En als er één manier is om jezelf aan te prijzen... dan is het wel via dat fameuze document... dat naar het schijnt al meer dan 500 jaar wordt gebruikt. Het cv. Maar vandaag de dag moet daar meer op staan dan puur je arbeidsverleden. En het begint al met de titel. Kijk, een recruiter die krijgt misschien wel, als hij 20 vacatures zet openstaan, krijgt hij misschien wel 100 cv's binnen op een dag. Nou, als die allemaal beginnen met krukken en vitae, ja, dat klinkt toch echt hetzelfde als dat ik een boekhandel binnenstap en elk boek heet boek. Dat schiet niet op. Als ik heb gelezen in een recensie dat een bepaalde titel het supergoed doet... dan kom ik binnen bij die informatiebanen. en dan zeg ik... kunt u mij geven? Het leven uh, is verrukkelijk. En dan loopt die mevrouw ook in een strakke lijn naar dat ene boek toe... en haalt het eruit. Nou, dat is eigenlijk ook wat ik verwacht van een cv. Dat als je het ziet, dat iemand zegt... wauw, die moet ik, uh, die moet ik pakken, die moet ik lezen. Dus. Ja... Uh... Ik ben in Tilburg, in de praktijk van loopbaanadviseur Freke. Freke Maurits, en ik begrijp mensen succesvol naar werk. Ik ontmoette Freken Freke op het netwerkcafé. Ze sprak me aan en zei iets tegen me wat ik zo verrassend vond... dat ik besloot haar op te zoeken om het haar nog eens te laten herhalen in mijn microfoon. Dat leeftijd niet de issue is, bedoel je dat? Ja, ja. en jij zei dat ook vrij stellig. Ja, dat zeg ik ook heel stellig. En dat, dat blijkt gewoon keer op keer dat het dat niet is. Ja. En dat is een zou ik zeggen, controversiële uitspraak. Ja, ja, ja, tuurlijk. Maar ik wil ook duidelijk een tegengeluid. En ik durf dat ook na zes jaar zeg maar, ervaring met de 50-plussers. durf ik dat dus ook uh, nu zo te stellen. In 2013 kreeg Freke voor het eerst te maken met 50-plussers. Het waren mensen uit de grafische industrie. Een industrie die helemaal op zijn gat viel. Freke gaf ze sollicitatietrainingen. En dan gaf ik tips en dan gingen die mensen zelf aan de slag. En dan kwamen ze terug. En dan, ja, dan hadden ze negen van de tien tips niet opgevolgd. En dat was helemaal geen onwelwillendheid, maar geen idee waar te beginnen. Als jij 30 jaar ergens werkt, heb je misschien nog nooit een cv uh, geschreven. Heb je daar nooit mee bezig gehouden? Dan zei ik ja, maar je moet meer opvallen, meer kleur. En dan, ja, dan kwamen de prachtigste, maar ook soms echt, ja, weet je wel, tenenkommende ontwerpen eruit. Dat het dat ook binnen was. Uiteindelijk besloot Freke om de cv zelf voor ze te maken. En de eerste ging daarmee solliciteren en ja, die vond eigenlijk direct uh, werk. En die werd aangenomen door de persoon die hem twee keer eerder had afgewezen... met zijn oude cv. En die had dus niets in de gaten. Kun je een paar factoren noemen die bijdragen tot een fantastisch cv? Het uh, heeft een hele duidelijke focus. Als je dat als uh, onder ogen krijgt, zie je meteen... dit is, uh, zeg maar Jan... En dit is de functie die hij zoekt en wat hij te bieden heeft. Dus er staat een duidelijke one-liner in. En die is prikkelend. Dan heb ik een profiel, dat hebben heel veel mensen wel zeg maar in het cv. Maar ik maak daar los van ook nog een kopje ambitie. Dat is de propositie. Dus in één of twee zinnen zet ik dus neer wat iemand te bieden heeft. Dus eigenlijk de elevator pitch. Volgens Freke kom je hier al een heel eind mee. In combinatie met vrolijke kleuren en een goede foto. Maar ze benadrukt ook dat een goed cv niet zaligmakend is. Want dat moet natuurlijk tip-top in orde zijn. Maar wat ik uh, van mijn klanten terughoor, is dat het ook is hoe je dan uiteindelijk in dat gesprek zit. Dan leg ik haar het geval voor van Geurt die vertelde dat hij één keer is afgewezen... en dat hij toen letterlijk te horen kreeg dat het met zijn leeftijd te maken had. Dat, dat is dan een eerlijk antwoord. Nou ja, dat of het is leeftijdsdiscriminatie. Ja, dat is. Maar gebeurt dat niet gewoon in het leven, discriminatie? Ik bedoel, ja, je hebt een bedrijf, je wil een bepaald team zeg maar, oprichten... nou, dat moet er misschien zo uh, uitzien. Ja, is dat erg? Kortom, leeftijd is wel een issue... Tenzij, zegt Freke, je weet waar ze niet discrimineren. Maar dat betekent dat je gewoon gericht moet zoeken naar bedrijven, naar banen... waarbij dat dus helemaal dus niet de issue is. Een paar dagen na mijn ontmoeting met Freke heeft Geurt zijn sollicitatiegesprek. Ik spreek hem direct daarna. En hij is trots op zijn mooie pak dat hij voor de gelegenheid heeft gekocht. Maar over het gesprek is hij niet onverdeeld tevreden. Eén vraag in het bijzonder bracht hem nogal uit balans. Vertel eens, wie ben je? Ja, dat, dat is niet waar ik op gerekend had. En, <laughs> nou, dat is heel open. En dan moet ik heel hard nadenken om... Wie ben ik eigenlijk? Nou ja, om na te denken van ja, maar wat is relevant om hier nu te gaan vertellen. Dan vertel ik Geurt dat ik zijn cv heb voorgelegd aan Freke. Ik laat hem haar commentaar horen. Ze mist een focus en een frisse uitstraling. En ook over zijn foto is ze niet enthousiast. Kortom, hij mag veel meer aandacht besteden aan het branden van zijn verhaal. Hoe is het om dat te horen? Is dat nou, het is een beetje dubbel. Het is ook wel confronterend. Wat zij ook aangeeft, jezelf branden. Ja, dat gaat me, dat gaat me eigenlijk ook te ver. Want en waar moet... ben je dan bang voor? Nou, dat ik dingen ga zeggen of doen die niet kloppen. Juist als je gaat branden dan moet je een heleboel dingen weglaten. En uh, ik snap wel dat ik in mijn voorbereiding op de gesprekken, uh, hè, wat ik vertelde van je moet zijn als Trump, ik snap daar de waarde van, maar er zitten wel grenzen aan hoe ver ik daarin wil gaan, want ik wil niet mijn zorgvuldigheid of mijn eigenheid daarin kwijtraken. Een paar dagen later krijg ik een sms'je van Geurt. Jammer genoeg weer afgewezen. Ik was een heel goede kandidaat, maar anderen hadden net wat meer ervaring... in een aantal dossiers en een sterker netwerk. Erg jammer. Op naar de volgende kans. Hoe, hoe laat leven we nu, Erik? Vijf minuten over één. In huizen Dankbaar in Eindhoven kruipt de dag voorbij. Dus we hebben net lunch achter de rug. We wandelen. 13 uur 28 is het. Waar zijn we? We zijn nu op het losloopveld voor honden. Erik klets wat met de postbode. Ja, soms heb je gewoon behoefte aan een, aan een even een praatje maken met iemand. En dan keren we huiswaarts. Het is 14 uur 22, dus uh, ons ja. rondje met de hond zit erop. Eriks vrouw heet Wilma. Ze heeft zelf geen werk. Ik ben altijd thuis. Ja. Dus ze kan perfect antwoord geven op mijn volgende vraag. Hoe is het om vrouw te zijn van een werkzoekende... 50-plusser. Mij zit je niet in mijn water. gelukkig. Het is gewoon een bezig bijtje, dus hij zit me eigenlijk niet in de weg. Maar ik zal niet zeggen dat ik het niet erg zal vinden als je weer heel veel werk heeft. Maar ja, dat valt gewoon niet mee op deze leeftijd. Erik besluit om het harken van de tuin uit te stellen tot morgen. En in plaats daarvan nog wat vacatures te bekijken. Je bent verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van diverse aanbestedingsprojecten en contractafspraken. Nou, daar zie ik al een sterk stuk van mezelf in. Weet je wat ik doe? Ik ga je gewoon op solliciteren. Enthousiast geworden na het bezoeken van uw website... wil ik me graag aan u voorstellen. De interessante baan die u aanbod sluit perfect aan... met mijn ruime ervaring als projectmanager en systeembeheerder. En dat kan ik ook bijzetten en past bij mijn persoonlijkheid. Als ik thuis kom van mijn dag bij Erik, maak ik de balans op. Ik wil heel graag optimistisch zijn over de perspectieven van Erik... en zijn werkzoekende leeftijdsgenoten. Maar zo voel ik me niet. Een paar dagen later lees ik in de krant een artikel met de kop... voor 50 plussers gloort hoop. De jongeren zijn op. Vervolgens is het een paar weken stil op het werkzoekfront. En dan krijg ik bericht van Geurt. Ben je al aan het opnemen? Ja, ik ben nu aan het opnemen. Ja, maar ik zit nog met mijn mond ja, vol. Dat is niet, is niet handig. Oh, nee. Dus ik zal nog even zwijgen. Geurt en ik zitten samen op een bankje op het Utrechtse Science Park de Uithof. Terwijl hij zijn boterham opeet, kijk ik om me heen. Het is een uur of twaalf en de zon schijnt. Dus we zijn omringd door studenten die vrolijk broodjes en pizza's naar binnen werken. Hoe wil Ga je vragen stellen? Of... Geurt vertelt over zijn afwijzing. Ik had er een zware dobber aan deze. Misschien wel het pittigst. Even is hij volledig lam geslagen. Maar na een paar weken begint de zoektocht naar werk weer opnieuw. En dit keer pakt Geurt het anders aan. Hij vindt een vacature voor docent verpleegkunde... waar hij eigenlijk totaal niet voor gekwalificeerd is. Hij heeft geen relevante ervaring, geen lesbevoegdheid... en hij is veel te oud, denkt hij. Maar hij besluit tegen zijn intuïtie in gewoon eens te bellen. Ik heb aangegeven, ik ben 56. En het risico bestaat dat ik op de verkeerde stapel kom... ...mogelijk op basis van mijn leeftijd. Nou, zij gaf aan dat ze het heel prettig vond dat ik dat in sprake bracht. En aan het eind van het gesprek gaf zij aan dat het prima was als ik zou solliciteren. Geurt solliciteert, wordt er uitgenodigd... ...en een paar dagen na het sollicitatiegesprek wordt hij gebeld. Dat ze me van harte uitnodigde lid te worden van hun docentenkorps. Ik heb een gat in de lucht gesprongen toen ik gebeld werd. Ik heb een rondendansje rond de keukentafel gemaakt... En dat doe jij niet snel? Nee, dat doe ik niet gauw. Dit is de reden dat ik Geurt ontmoet op de Uithof. Omdat dit de plek is waar hij binnenkort voor het eerst in zijn leven voor de klas zal staan. Met andere woorden, we staan hier naast jouw toekomstige werkgever. Ja, dat klopt. In de buurt van de Hogeschool Utrecht. En daar heb ik net uh, arbeidsvoorwaardengesprek uh, positief afgerond. En dat betekent dat ik 15 mei aanstaande ga beginnen als docent verpleegkunde. Wat ga je nu doen? Ik ga nu naar huis. Het vieren dat het echt helemaal rond is. Als Geurt het kan, kan de rest het dan ook. Ik ben voorzichtig optimistisch. Maar dan krijg ik een paar dagen later een mailtje van Erik Dankbaar... met de reactie op zijn laatste sollicitatie. Ik lees... Hartelijk dank voor je interesse. Wij hebben je sollicitatie aandachtig doorgenomen. En helaas moeten we je melden dat je overgekwalificeerd bent voor de functie. Nogmaals, dank voor je sollicitatie. En wij wensen je veel succes toe bij het vinden van de bij jou passende baan. Ik moet denken aan wat loopbaancoach Freke me op het hart drukte. Dat leeftijd niet de issue is. En aan wat arbeidsbemiddelaar Alexander Steeg tegen me zei. Dan ben je bijvoorbeeld uh, uh, Klaas Jansen... Ja? en je bent 56 jaar, dan heet je bij ons Klaas 5.6. Ja? Dat betekent dat Klaas volgend jaar 5.7 wordt en daarna 5.8. Dus hij wordt eigenlijk steeds beter. En daarmee hebben we gewoon überhaupt de hele arbeidsmarktproblematiek getackeld, Want hoe ouder mensen worden, hoe beter ze worden. Het is maar hoe je het bekijkt.